In Brazilië zijn gisteravond weer protesten gehouden, maar op kleinere schaal dan vorige week. In Rio de Janeiro demonstreerden 4000 mensen tegen een wet die het moeilijker maakt om corruptie aan te pakken. In Fortaleza, waar Spanje tegen Nigeria voetbalde voor de Confederations Cup, blokkeerde een menigte de weg naar de luchthaven. Betogers daar willen vooral betere openbare voorzieningen en vinden de kosten van de voetbaltoernooien die Brazilië organiseert te hoog.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 Het weer. Vandaag opnieuw wat buien, maar ook zonnige momenten. voor ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ja, hoe oh, nou is je een klaar? Mrs. Smit en de boys van Brazil, waren dat nou? Uh, twee jaar geleden waren mijn gasten. herhaling uh, nu. Natuurlijk weer eentje onder regie van Leon Povel. En indachtig zijn verhalen die we het vorige uur kon horen... blijven we bij oorlog. Maar dan eentje eerder, de Eerste Wereldoorlog. De titel is Op de Centrale Post van de Brigade... Het is geschreven door Ernst Johansen. En door de Caro werd het voor het eerst uitgezonden in 1964. Op de centrale post van de brigade, dat is de telefooncentrale van een uh, midden in het oorlogsgewoel van 1918, gelegen, deel van een divisie aan het westfront. En daar wordt men getuige van de verschrikkingen rondom voor de kabels, uh, voor zover de kabels niet stuk geschoten of uh, gebombardeerd zijn, hè.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 Aan de wegrand, stukken van een muur. Een verwrongen spoorrails. Boomstronken. Dat is alles. En toch is dit hele stukje Franse grond... één enkele dodenakker. Één enkel massagraaf.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 En eens op een zomerdag in 1918. Nou, hoe is het nou midden? Zullen we een potje 66, hè? Ja, ik verlies toch altijd? Maar als je wil. Heb je kaarten? Ja. Yeah.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 Jij moet uit. Uh, ik waag het met de koning. Hier, die ben je kwijt, mannetje. <lacht> Strop. Dan kom je natuurlijk met de vrouw na. Verdomd. Hou jullie je koppen toch een beetje, smit en Müller. Ik kan hier bij de schakelkast weer niks van staan. Brigadepost. Ik wou het regiment Wiesengrond hebben. Regiment, verbindt u door. Regiment. Is luitenant Jacobs er daar? Ja. Hij is een half uur geleden gevallen. Wat zegt u? Hij is gevallen, een half uur geleden. Gevallen? Ja, granaatschuif in zijn onderlijf. Meteen dood? Nee, hij heeft nog tien minuten gelegen. Nog tien... ...tien minuten. Dank u. Spreek u nog? Ik verbreek ja. u. Hoeveel punten? Meer dan 66. Je hebt gezwijnd. Is die proviantwagen eindelijk maar eens kwam. Verruk van de oor. Dat maakt tegen het spel uit. Wij hebben niet te klagen.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 Ogenblik. Misschien komt er juist een lijn vrij. Ik geloof dat we weer dikke lucht krijgen. Uh, 40. Die haal ik weer met een 10. Ik geloof het ook. Hallo, bent u daar nog? De commandant komt. U spreekt met Veldwebel Kramer. De compagniescommandant is gevallen. In vak 2B, eigen artillerievuur vuur met gas. Een gewone vergissing, Veldwebel. Gaat geen dag voorbij zonder dat we onze eigen stellingen geraakt zouden. hebben. Bliksem, geen vergissing. Dit keer beslist niet... Ik kon de jonge kerels niet houden en moest een beetje terug. Ik heb gastziek en doden, ben zelf gewond. Ik heb op de terugweg telefonisten ontmoet en dadelijk opgebeld. Het is gewoon weg een wonder dat ik er doorheen ben gekomen. Vak 2B, zeg je. Dus rechts van de spoordek. Jawel. De zaak zal dadelijk onderzocht worden. Je weet net zo goed als ik dat we niet zomaar wat doen. Wie gaat de post? Probeert u eens verbinding met sedan te krijgen? Jawel, uit. Belt u dan terug? Jawel. Muller, waar is de sergeant? Ja? Huh? Oh, komt hij juist dan? Hier ben ik.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 Mulder en maar Strassman ligt zwaar gewond bij de wegkruising. Als de bliksem erop af. Die Benke laat hem gewoon verrekken, die kan geen bloed zien. Strasman is hij hè? Hij zou juist met verlof gaan. Ja, jonge juffrouw Benke is precies de venting in zo zo'n wel hebben moet. <laughs> het meisje. Dan heb ik net zo'n mooie kaart. Ja. Vooruit nou alsjeblieft, zit niet zo lang te leuteren. Het tentzeil meenemen en een draagstok, of liever hm. twee. Zorg dat je op het smalspoor komt, ja. dat is het beste. Nou, geef me de verbandrommel. Waar is mijn mes nou weer? Yeah. ja. Laten we ons uh, gasmasker ook meenemen. Dat is beter. Vooruit schiet dat toch op? Ja, altijd kalm blijven. Je wilt toch een oude man niet zeggen hoe het moet. Maar het muller de trap op. Moeer aan de post. Ik met Benke. Komt er nou iemand? Schmidt en Mullen zijn onderweg. Waar is hij geraakt? Oh God, overal. Scherven zijn buik. Scher in zijn gezicht. elkaar in elkaar. En jezelf ook wat. Hey. Dan moet ik er een enter maken. Ik moet de centrale bedienen. Ik heb geen tijd. Schneider, let op. Er is Sedan. Ik sluit aan op de brigade. Verbind door. Luitenant van Zitzowits. Hier is Sedan, luitenant. U spreekt met de centrale Sedan. Met de centrale Sedan. U spreekt met de luiterand van Mag ik Lazaret, nummer 1. Lazaret, ik verbind u door. Lazaret, met luitenant van Zitzowits.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 Wanneer? Spreekt u nog? Ja, blijft onder het tussenuitman. Wanneer is hij gestorven? Tegen twee, luitenant. Ja, het is. Uh, het is goed. Uh, uh, schrijft u mij hoe het precies is gegaan als u wilt. Brigade 13e infanteriedivisie. divisie Graag, luitenant. Brigade 13e infanteriedivisie. van divisie Zit dan geen gesmeerd? <laughs> Heb je een kippetje hoor? Centrale Sedan, hallo? Centrale Sedan?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 Antwoord, hoogste spoed aan de divisie. Herhaling, licht trechtervuil tussen spoordijk en hoogte 80 onder vijandelijk granaatvuur, vraagteken. Antwoord aan de divisie, hoogste spoed, in orde. Spreekt u nog, ik verbreek u. Hoe is het met Strasman, Schneider? Ik heb net nog geprobeerd verbinding te krijgen, sergeant, maar Benke geeft geen antwoord. Als we op het smalspoor een beetje geluk hebben, dan is Strasman vlucht bij de divisie en bij het Lazaret. Hmm. Die heeft vier kinderen. Hmm? Strop. Ik had jongejuffer Beentje wel eens in zien rondspringen. toen het vijandelijk vuur begon in te slaan bij de wegkruising. Brigadepost. Luitenant Volzitzovic. Verbind u door. U spreekt met Volzitzovic. Met de divisiecommandant. De reserve moet zich binnen een half uur bij u melden. Geeft u orders voor een verdere opmacht met veiligheidsmaatregelen? Jawel, generaal. Hoe gaat het uw broer, de vlieger? In de afgelopen nacht is hij tegen twee uur gestorven, generaal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 Spreek u nog? Ik verbreek u. Ah, daar is de kok. Nou, Henrichsen. Heb je drinkwater gekregen? Ja, een je een drinkwater noemt. Mijn vis zit er niet in z'n Wat heb je daar onder je arm? Paardenvlees. Het beest is net gedood door een bommende vliegtuig. De zwijnen komen weer met troepen deze kant uit. Nee, wat ga je met dat paardenvlees doen? Ik maak er raché van, wat dacht u? Mm, dan moet je het eerst een beetje laten koken. Hè, voordat je het breidt. Anders wordt het taai. Ja, dat komt in orde. Als ik nog maar uien had... Strasman is bij de wegkruising zwaar gewond. En de wegkruising? Hmm. Met je Benke? Ja. Muller en Schmid zijn erop af. Hij heeft altijd gezegd: ik doe van het begin af mee. Maar nou is mijn tijd om. Let op, dit jaar ben ik erbij. Zijn de is ja. toch allemaal onzin? Niks aan bijgeloof van oude wijven? Maar dat zou ik niet durven zeggen, Sergeant. Toen ik nog met de infanterie was, heb ik iets dergelijks vaak meegemaakt. Hallo, ons alleen met de lampenpost doet het weer. de brigade. Ik heb Inriksen, neem even een bericht op. Hé, eh, laat maar. Dat doe ik wel even. Zet maar over. En, eh, zorg jij maar voor je hachee. Telefoonbericht voor de brigade. Uur van de klok. Trechterschelling tussen Spoordijk en Hoogte 80... onder het zwaarste granaatvuur. Vermoedelijk ook gasprojectielen. Overgebracht met de seinlamp van waarnemingspost 2. Herhaling. Trechterschelling tussen Spoordijk en Hoogte 80... onder het zwaarste granaatvuur. Vermoedelijk ook gasprojectielen.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 Achter de telefoonkast ligt een gestopte pijp. Brigade, lampenpost, verbind u door. Nou, hoe is het nou precies gegaan, Benke? Uh, we zaten bij de wegkruising in een granaatrechter. We waren bezig een telefoonleiding te repareren. Ja. Nou, toen ik het beschadigde stuk geïsoleerd had. sloegen er de granaat in. Straks me zei dat ze van 15 centimeter waren. Nou, een paar ontploffingen liepen we verder. We vonden de telefoonleiding bij een grote trechter en daar wilden we net inkruipen. Ja, ja. Toen, toen ik er plotseling in werd gesmeten. Nou, kalm, kalm. Oh, maar werd een eind weggeslingerd. Het schot en het fluit heb ik niet gehoord. Nou, en toen begon hij te schreeuwen. En ben ik naartoe gegaan. Ja, en toen? Eh, eerst lag je met de jammer. Mijn kinderen, mijn kinderen. En toen ik elkaar aankeek, kruinde hij alleen nog. Ze hebben goud. het apparaat en de lijn vastgemaakt en opgebeld. Nog Ja, maar kom dan eens eerst naar boven. Er zit nog wat thee in de pot. En dan zal ik ook paardenhaché maken. Dan heb ik wat goeds voor je te vreten, jongejuffrouw. is niet. Ja, mijn beesten, inrichten. Ja, klets niet, dan laat je het maar staan. Nou, kom mee, naar boven. Nee, heer Benke, Geef dan maar het bericht even af van uh, luitenant Sietowitz. Brigadepost. Moet ik moet dringend met dat lazaret bij de fabriek spreken. Hoe krijg ik dat? Verbind u met Waldlanger. Het lazaret. Het lazaret, ik verbind u door. Met het lazaret? Met chauffeur Sanders. Mijn bijrijder is dood. De gewonde auto is gestrand voor de rand van het dorp. Die plek ligt onder een zwaar rivuur. En wat is er met je wagen? Zit met de voorste en een granaatrechter. De radiateur en de motor zijn door grote scherven beschadigd. Mijn bijrijder was op slag dood. En door een tweede inslaan granaat, naast de aanhangwagen zijn twee gewonden gedood. Het onderkomen voor de gewonden is propvol.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 We hebben hem zo goed verbonden als ook konden, sergeant. Ik uh... mag zijn kaplazen houden, heeft hij gezegd. Sneider moet de horloge naar huis sturen. En mijn benken mag zijn uitgangstuniek nemen. Dat is een goede keel. Ja, dat was hij. Hmm. Sneider, hmm? laat op de commandopost weten dat het met het volg van strasman niks zal worden. En uh, informeer dan gelijk waar die proviantwagen eigenlijk blijft. Gericht, dan is het met die regimentlijnen weer mis. Ja, ik zal bellen. Duivel mag die vervloekte verbindingen halen. Pas zoals ze ook maar steeds die twee man versterken nog niet gestuurd hebben. Ja, en Schmid, de raad op gelieve moeder aan. Jullie moeten er weer op uit. Dag en nacht schouw je maar rond. Waarom zet u er ook geen druk achter, sergeant, dat het eindelijk eens twee man bij krijgen? Ja, en wat blijft het eten? De proviant wagen ze leggers en blijven steken. Snijd dat wel direct op. Leg de leiding zo diep mogelijk in de modder.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 Ben er nog iets? Nee. Hier, ik breng jullie in gevangenen. En wil graag eens zien hoe telefoon bij ons maakte. Oh, ben jij aan die keer nog gekomen, Henrichsen? De hele loopgraaf boven staat vol. Ze worden stuk voor stuk hiernaast verhoord. Ah, balak, eh, monsieur. Henrichsen, huh? neem die vent weer mee naar boven. Als we hem van hiernaast bij ons zien, dan krijgen we een uitscheiter. Wil, veel. veel uh, Wat? Hoe eet die uh, tank? Huh? Tank? Oh, tanks natuurlijk weer. Hé, huh? Die vent is gewond, er loopt bloed uit zijn mouw. En niks, en niks. Nou, uh, nou, uh, nou, uh, nou, nou, nou, waarom? Uh, kom eens, je uh, naar buiten. Als het liefst zou ik hem zijn laars uittrekken, sergeant. Ja, dat zou je wel willen, hè? Snijden. De kaplazen van Heerichten steken hier zeker de ogen uit. De radepost. Divisie, alsjeblieft. Verbind u door, Lekker divisie. Mag ik toestel, Anton? Ja, u spreekt met de eerste luid van is generaal. Volgens de verklaringen van de tot dusver gehoorde ze staat een grote aanval met gebruikmaking van tanks vlak voor de deur. Brigadepost. Ben jij in de toestelsnijder? Ja, wat heb je, Hans? De particuliere gesprekken zijn verboden. Meneer, jullie zijn weer onze laatste verbinding. We liggen vlak bij een radiopost van de afdeling geluidmeting. We hebben hier zitten een uur zwaar vuur. Ik heb de indruk dat ze het op de radiopost gemunt hebben. Onzin, die heeft toch alleen een antenne dicht bij de grond, niet? Dat wel. Maar misschien hebben ze de post gepeild. Dat komt voor.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 heeft onder andere genomen omdat hij boven een rookmaakte stel. Hier, en je aanzichten van de gevangenen. Mooie dingen staan erop. Dat hmm. is niks voor jou, je wordt er maar door bedorven. Gek, hè? Dat gevangenen zulke kaarten bij zich hebben. Huh. Aan de andere kant hoort dat er zeker bij. Waar is de sergeant mee bezig? We helpen buiten de leiding in orde te brengen de twee stokkenwagen omgevallen. Hmm. Jij hangt hier maar zo'n beetje rond, hè, jonge juffrouw Benke? Nee, ik ga veldkabel bovenbrengen. Brigadepost, verbind u door. Het vijandelijk storingsvuur wordt heviger. Achter het front worden tanks waargenomen. Generaal, waarom is ons storingsvuur zo zwak? We moeten spaarzaam zijn met onze munitie. Als we de hele nacht onder trommelvuur liggen, komen onze munitiecorans er toch niet doorheen. We hebben rechts en links en overal gebrek aan materieel. Het is een rampspoed zonder weerga, generaal. Meer dan dat. Hoe krap wij in de vuurmonden zitten, dat weet u zelf. Uh, no. uh, ja, generaal. Anders nog iets? Nee, generaal. Jo, hoe moet ik nou naar huien komen? Zonder huien is er niks gedaan. Vragen ze aan de jongen hiernaast? Dat heb ik al gedaan, die heeft er geen. Daarnet hebben ze geen twee kabelballons verloren. Die boostingen daar zo uitdagend, de tijd dat ze er aan gingen. Ja, we hebben geschoten daar vooraan. Ik zal eens naar de lampenpost lopen. Misschien zijn daar nog wat daar je op te schrijven. Brigadepost. Ja, Schmid en Muller. Hebben jullie de storing gevonden?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 En u bent al zo lang aan het front. Nee, zei ik. <laughs> je lag je dood met die jongen. En toen zei hij tegen me dat hij niet kan slapen omdat hij luizen heeft. En toen zei ik, dan moet je naar de infanterie. Dan kun je leren slapen in een ondergelopen granaatrechter. Waar is jonge juffrouw Benke dat nu, sergeant? Hij speelt met een rode slak. En filosofeert daarbij voor dat begrip held. He. Ze hebben hem direct van school onder de wapenen geroepen. Ik zou alleen wel eens willen weten hoe hij nou juist bij de telefoondienst is He. gekomen hè, ik heb schoon genoeg van het gedonderen, ja. Dat kan ik me voorstellen. Ik zou dus in eens in een wit bed, hè, in een echt bed willen leggen, zoals in uh, van ons We Gewoon een bad nemen, een burgerpakkie aantrekken en een beetje rondwandelen door Berlijn. Ja, en dan hebben wij hier bij de telefoon nog een zacht soort baantjes. Hoe die arme infanterie de rots uit de keel uithangen. Als dus Ze tenminste maar zo goed tevreden krijgen is heel de overkant. Geloof me niet dat die Engels hun blikjes vlees zelf moeten betalen.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 Alle woorden van de wereld zullen niet in staat zijn om Verdun en de Somme... Nou ja, hoe moet je dat nou zeggen, tot een, tot een stuk leven te maken. Weet je het nog, aan de marne? Tja, <laughs> hoe we samen die Franse schimmel opvingen. En toen Vlaanderen. Mm -hmm. Mensen kan veel hebben. En toen aan de Somme? Ik ben ik onderofficier geworden. En toen kwam Verdun, de dode man. De hoogte 304, het Dravenbos, Montforon. de Dam, Laon. Wat toen ook weer? Rechts van Laon, was je dat bos van Sint-Nicolaas. Het was een opvallend rustig hoekje. Met veel plaatsen hier ben je beter bekend dan met de streek waar je vandaan komt. Zijn er maar eens een tank van... De brieven van mevrouw vrouw lees ik helemaal niet graag meer. Het is ellendig in Duitsland. Brigadepost, divisie, ik verbind u door. Brigadepost, de telefoonbericht van de, de, de, de telefoon... Telefoon te Brigadepost, lijnen bezet. Spreek u nog?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 Ja, klaar. Hallo, luitenant, Ik zou u opbellen. Hé. Hey. Oh, wat bliksel nog toe, ja. Zijn die twee uur alweer op? <tus> het is goed. Inrichter. Inrichter. Wat is Sta open. Het is zes uur. Ga <tus> koffie zetten. U er schmied zullen zo van de controle terug zijn. <tus> Benk heeft bovenal vuur voor je gemaakt en water opgezet. O oh, ja? Hé? Wat? Ziet de bed er ook weer deze kant op? Ja, al een uur lang. Ven, kom je nest nou uit? Het water moet ja, al koken. Ja, binnen al. we hopen dat mijn veldkeuken met rust wordt gelaten. Wat hebben we voor weer? en mist. Zo, zo. ben je. Mijn Engelse rijglaarzen zijn prima. Waar gooien ze nou mee? Alleen nu en dan met brisantgranaten. Ja, jij bent goed af. Jij kunt hier blijven. Maar ze zijn allemaal weer weg, niet? Wat is de zo? Maak de storingen in orde. En nee, jongejuffer brengt een bericht naar de lampenpost. De orde van de brigade hebben gas naar binnen gekregen en zijn ziek. De telefoonleiding is stuk. Die staat er pal bovenop, Snijder. Het vervloekt elkaar licht. Iedere keer als het dichtbij of je boven een granaat inslaat, gaat door de luchtdruk de lamp uit. O, een liedje.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 De inslag hier bij ons schijnt een leiding getroffen te hebben. Oh, nou, laat die storing dan direct in orde maken, hè? Jawel, uit. Er is er net in het loopgaan van mijn veldkeuken gevallen. Eén leiding is er geweest. Ik dacht dat ik er ook aan zou gaan. Maar zelfs de koffiepot heeft geen schammetje. Maak de zaak weer even in orde, inrichten. Isolatieband ligt op de plank. Wel ja, kok spelen, water aanslepen, houtsprokkelen en ook nog telefoon draad repareren. Weet je, de volgende keer mag kok spelen wie wil. Je bent toch maar één keer van achter een storing uit geweest. Je bracht niet te klagen. Hoe lang zit ik hier al aan die schakelkast? Jongen, je verbenken moet maar koken. Die wordt toch een bijzie. Overigens is die gouden sigaar. Let op, wat dikje je brom. Die jochies hebben het instinct niet... dat ze waarschuwen voor de puree. Ze kunnen alleen maar de kraaienmars blazen. Nou, je de... kop maar dicht. Zet de koffie hier maar neer en ga je gang. Ach, het is toch niet waard om gehoord aan fout te maken. Nee, niks is meer waard om gehoord aan fout te maken. Het beste is, kras maar op, mof. Nou, nah, waar is de tang? Brigadepost. Divisie. Verbindt u door met de postveldweeklaard.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 RSC, lees dat maar eens. He? Zonder bevel niet opgeven. Nou, dan niet. Een bevel is een bevel, en is ah, dit bevel. Allemachtig, Snyder, steek toch een kaars aan? Is toch niks met die karbietlamp? Natuurlijk. Eh, de koffie is lekker niet. Die droge snetjes kuchtjes maken niet. Er moest wat spek op, zoals we aan de overkant hebben. Ah, daar heb je jongen voor benken. Wel vriendje, wat zeg je wel zo'n buitje? Ik ben zwarte manent. Anders niet? Bedrijf dat, Viel in de rechter. Bericht afgegeven Benke. Nee, sergeant. Nee. De lampenpost is weg. Ja, wat is er nou gebeurd? Voltreffer? Ja, voltreffer. Oh, oh. Ja, wat nou? Oh, oh. Die, die lijken, die, die lijken. Goten ze met dikke poppen? Ja. Eén keer dacht ik dat ik er geweest was. Alleen ga ik er niet meer op uit. Hoeft ook niet. Is dit onderkomen bestand en een zware genaad, sergeant? Als dat het allerswaarste niet is, ja. Nou, neem eerst een warme kop koffie. Weet je mis weer op je benen staan. Snijder? Dat klepje gevallen. Ja. Brigadepost. Hallo, met wie? Voor het een aanval? Nou, wat dacht je dan? Zouden ze de hele nacht trommelvuur hebben afgegeven voor een plezierbenken? Kijk, hey, dan zit je weer van die grote ogen op of je ergens geraakt bent. Je zit een paar meter diep onder de grond. Zou je je voelen als je nou voor bij van drie was? Zich, kun je eigenlijk wel met een karabijn schieten? Beetje wel. Oh. <laughs>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 ook die stank van die lijkendiet. Een mens vergeet alles als hij maar oud genoeg wordt. Vooral het slechte. Helaas wordt hij vaak niet oud genoeg. Toen wij in de tijd en de zomer arme benen... Hou je mond en rechts ze weer naar die jongen nog meer de dampen aan doen. Ik wou alleen maar vertellen hoe ja, het is. Ja, het, het is goeie, het is goeie. Ken je mooie verhaaltjes? Als we jou je gang laten gaan, dan vertel je alleen van die rotgeschiedenissen. Spreekt u nog? Ik breek af. Eh, blijf weer en mullen nou weer. Neem eens een vlammetje. Eh, zo, dank je. Heet Koudbenke beetje. O omdat ik nat ben. Trek je tuniek uit en doe je werkpak aan en sla een stuk stentzeil om. weet je, je ook niet te behelpen. We moeten er namelijk weer op uit als Miet en Muren niet gauw komen. Nou, aan vooruit maak je klaar, vergeet je gasmasker niet. Zullen we zullen een hulpleiding aanleggen. Zullen we nog snijder. Oh, God. Ja, wat is er nou? Oh, God. Ik, ik dacht alleen oh, als ik, uh, ik, ik, ik... Ik dacht alleen als ik niet terugkom...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 Ik ben met mijn batterij opgerukt. Ik wou een telefoonleiding naar boven hebben. Heb je nog een of zo? wel uit. Waar is de commandopost van de brigade? Rechtuit en naar links. Het onderkomen heeft twee toegangen. Hinrichsen, zorg jij dat de batterij aansluiting krijgt. Komt in orde. Nou, waaruit ben je? We gaan. Ja, en uh, inrichtse, huh? vergeet niet, mijn moeder... Verrek, nee. Nou, Schneider, dat wordt vandaag een nummertje eerste klas, dat verzeker ik je. Maar als de mist optrekt, dan breekt het pas los. Wie weet hoe ver zal doorgebroken zijn. Nou, zoekt de draad vast, die ik rolaf. Brigadepost. Je spreekt met de controlegroep müller schmid We moeten terug. De mist trekt op en voor ons uit komen tanks opzetten. Op de weg strompelen een paar gewonden naar achteren. Ze zeggen dat voor alles weg is. Klaar. Hallo, wacht toch even. Zeg waar de tanks ongeveer te zien zijn. Ik geef je luid aan dat ziet zoiets.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 Batterij. Brigadepost. Leiding is in orde. Oh, geef me dan meteen maar even de afdelingscommandant. Verbind u door. Nee, dan zullen ze bovenal dadelijk beginnen te poeien. Ik ga eens kijken hoe het met de schieterij staat en of er iemand is die wat er ook heeft. Ja, kijk hem er maar eens naar. Ze schiet al in, Snijder. Wanneer zal het laatste schot vallen? Brigadepost. Verbindt u mij met luitenant voor Sitsuits. Verbind u door. Ja.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 Wat anders? Schieten, zo. Nou maar ik zeg, die schiet niet lang meer. Die staat als op een presenteerblaadje. Die vliegers die poetsen er zo weg. Nou kindertjes, ben ik je nou maar klaar voor het krijgsgevangenkamp. Luister naar een oude rot. Twee vliegers hebben de batterij ontdekt. Ze maken de luchtelijk ringen. Daar heen het gedoe al. Het waren bomen op de batterij. Aan de andere kant schieten ze niet meer. De aanval. Dat is de stem van Bink. Goh, naar boven. Wat heb ik jullie gezegd? Binken natuurlijk de eerste. Brigadepost verbindt u door, hè? Hoe is de toestand bij u, meneer Van Zitsewits? Aanrollende vijandelijke gevechtsvarens en daarachter oprukkende infanterie, generaal. Twee tanks verder vernietigd. Als we geen versterking krijgen, is onze toestand hier hopeloos. De mist trekt op en de, de eerste vliegers werpen al hun boomont. Ogenblik, generaal. Ja, wat? Nee. Ja. Er is zojuist wordt me gemeld dat een vlieger de batterij van hoogte onder machinegeweervuur neemt. Dan is Kadringen Jachtvliegers is onderweg. Alle beschikbare krachten gaan naar voren. De batterij moet teruggenomen worden. Onmiddellijk herhaal. Ja. Ja, Leg hem daar maar neer. Kom ja. ja. maar. We zijn Ze komen eraan. Stil, stil, kom beken. Want een schreeuwen word je niet beter. Afwinden. Afwinden. Hou hem vast. nog maar niet zo te keren ging. Goddank. Hij is een stokje gevallen. Ja.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 Ben jij daar? Ja, Binker. Ik ga dood. Ach, dat jij, denk je maar. Nee. Heb je geen pijn meer? Nee, last niet. Blijf nu maar heel stil liggen. Ja. Snijden? Ja. Geen één sigaret. Ik heb nog maar een halve. Geef me niet dan. Misschien de laatste snijden. Kun je krijgen. Blijf rustig liggen, ook je handen niet bewegen. Ik doe het eerste trekje en stik de sigaret aan je mond. Wat, wat is dat, Schneider? Handgelaten, maar ver weg. Maak dat je wegkomt, Schneider. Oh, nee, nee, nee, blijf bij me. Tot de Ik Blijf bij je en je gaat niet dood. God, de smeerapparijte van veters. Broed, Schneider, ik ga werkelijk dood. Waarom ben je zo rustig, voor Schneider? Ik weet het niet. Ik hoop. Stel morgen ben ik ja. 19. Hij wil te drinken. Regaardepost. De controlepost. Attentie, de divisie komt aan de lijn. Batterij. Batterij, ik verbind u door. Batterij. U spreekt met de divisiecommandant. Waarom verandert de batterij van Strank voor de donder? Zijn we gek geworden? Ja, we hebben geen paarden meer, generaal. Wij kunnen nog maar met één vuurmond schieten, maar de vijand is al op ons ingeschoten. Het is uit. We krijgen al mitrailleurvuur. Op twee man na zijn mijn mensen gevaar. Hallo? Hallo? Batterij? Batterij? Gervloed. Jeugd mijn benen een beetje anders. Is de sergeant gevallen? Ik, ik, ik krijg nog weer pijn, Schneider. Stil, hou. Stil, stil oh. jongens. Schreeuw niet zo. Nee. Stil. Daar zijn ze, Schneider. Daar zijn ze. We zouden niet zoiets kunnen vragen wat we moeten doen hier. Is. Laten we maar stil blijven zitten. Misschien doen ze aan onze kant nog een tegenstoot. Dan kunnen wij eruit. Waar zouden we heen moeten? Laten we dan maar afwachten? Zijn het Fransen? is een Fransen. Hiernaast ligt Lee nog iets zoiets. Zijn arm is afgerukt. Alle anderen zijn er niet meer. Ook zijn gevallen onder vliegtuig. Waar zijn nu en Schmid nou? Weet ik niet de stad waar goed afloopt. Stil! Stil! De Fransen zijn boven. Stil, want gooien ze handgranaten naar binnen Ze zijn boven bij de trap. Hoor je dat? De... In he... vlug de gang in, naar achteren. Als ze handgranaten naar binnen gooien, of vlammenwerpers gebruiken, dan gaan we er hier aan. Kom, kom, Blijf kom, kom, Stil! kom, kom, het mis? Dat hebben ze gehoord. <totstut>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 In de vette kerkhof, aan de rand van de weg wat verbogen rails, boomstonken, muurresten, dat is alles. Oeh, koptelefoon doet het niet. Maar dat geeft helemaal niks. Uh, u luisterde naar uh, Op de Centrale Post van de Brigade. Zijn hoorspel van uh, Ernst Johansen uit 1958. En door Leon Povel, voor de Karo, geregisseerd in uh, 1964. En wie hoort u allemaal? Rien van Noppen, dat was de spreker. Dat is, die hoorde u net het laatste. Een mooie stem heeft die man. Uh, Bert van der Linden. En die was de sergeant van de post, Schneider. Paul van der Lek, de telefonist. Hans Veerman, telefonist Muller. Dries Krijn, telefo telefonist Schmid. Harry Bronk, telefonist Benke. Huip Orizant, telefonist Hindrichsen. Jan Borkes was de eerste luitenant van Zisovic. En Louis de Bree, de generaal. En verder hoorde je Nora Boerman. Corrie van der Linden, Louis Bongers, Piet Ekel. Ja, Pietje Ekel. Uh, Maarten Kaptein, Jo Nobel, Erik Plooyer, Jos van Turenhout. Ja, Jos van Turenhout. En Frans Zuidinga. Goed, um, we gaan iets heel anders doen nu. We gaan naar Nieuw-Zeeland. <lacht> Daar komt Fat Freddy's Drop vandaan. Vind ik heerlijke bent. Ik draai het altijd in de auto... Het, het komt van hun veelbekroonde album Based on a True Stories uit 2005. touching. you oh, know I got it. Yes, I got it. Stemmeer, hè? Nou, ik, ik, ik heb uh, ik me weggereden hoor, met dit plaatje. Het is ook lekker in bed, lijkt me dat je zo helemaal wegglijdt. Nu, ja toch? <lacht> hey. Hey. Um, ja. Tot zo, hè?